12 uur, het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, Nederlandse ingenieur, bekend Engelse moord. Eerste kopstuk Mubarak bewind veroordeeld en opleving Huizenmarkt was van korte duur.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 De Nederlander die verdacht werd van de moord op een Engelse jonge vrouw... heeft bekend dat hij er gedood heeft. Het lichaam van Joanna Yates werd kerst vorig jaar gevonden... nadat ze een week vermist was. En die Nederlander, Vincent T., dat was de buurman. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Is dat onverwacht, Arjen, die bekentenis? Ik denk dat onverwacht uh, niet het juiste woord is. Want we wisten gewoon niet wat hij ging zeggen. Wat in, eh, wat in, want in eerdere zittingen had hij zich gewoon niet uitgelaten over deze mo moord. Uh, vandaag was een zogeheten preliminary hearing... Waarin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 In Cairo is de eerste kop gerold van de leiders uit het Mubarak tijdperk. De hoogste man van de Egyptische dienst, Habib al-Atli, is veroordeeld tot een flinke celstraf. Midden-Oosten correspondent Nicole Fever, wie is die al-Atli en wat heeft hij gedaan?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 op de demonstranten. Nou, hij ontkent dat allemaal, maar uh, die aanklacht loopt nog, en daarvoor moet hij dus nog veroordeeld worden. Het lijkt allemaal erg snel te gaan, want uh, de, de Tahrirplein, dat is van begin dit jaar, staat ons nog levendig voor de geest. laten er kennelijk geen gras over groeien. ...tegemoet aan de eisen van de straat. Mubarak is natuurlijk zelf ook uh, al, al opgepakt. Zijn zoon zit er vast. Een groot aantal uh, mensen uit zijn regime ook. Uh, nou is er de laatste tijd ook kritiek geweest op het leger... ...omdat een aantal demonstranten tijdens en na de val van Mubarak... ...door het leger zijn opgepakt. Uh, er is gemarteld, uh, een aantal is veroordeeld tot behoorlijke gevangenisstraffen. Een Bolger die hierover berichten kritiek had op het leger, werd ook weer opgepakt. Dus ja, men moet ook wel iets doen om aan die kritiek van de straat nu tegemoet te komen. En dus gaat men voortvarend uh, te werk met dit als, uh, als eerste veroordeling. En wat volgt er nog meer? Want Mubarak, je zei het al, die zit ook vast en zijn zoons ook. Die zelf, die moeten natuurlijk. Uh, daar moeten uh, de zaak nog verder tegen gaan lopen. Dat zal wat meer tijd gaan kosten. Maar er zijn veel meer mensen opgepakt. Bijvoorbeeld Abdelmassa en ghabri Youssef Katab. Dat zijn uh, leden van het parlement. En die worden ervan beschuldigd dat ze bendes hebben ingehuurd. om tegen de demonstranten op te treden. Een andere man, een hoge leider uit de NDP, de partij van Mubarak. Ook hij zou opdracht hebben gegeven voor het geweld. Nou, alle aanklachten worden uh, ontkend en wijst naar elkaar met de beschuldigende vinger, maar deze rechtszaken die moeten allemaal nog komen en verwacht wordt dat het zal leiden tot hoge gevangenisstraffen. Midden-Oosten-correspondent Nicole Vever.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 Het Syrische leger is begonnen met een geleidelijke terugtrekking... uit de zuidelijke stad Daraa. De staatstelevisie noemt de opstandelingen terroristen... en zegt dat de missie tegen hen in Daraa grotendeels is volbracht... en dat het daar weer rustig is. Supermarkten verdienen steeds minder in de avonduren. In 2007 haalden ze s'avonds 9,3 van hun omzet. En vorig jaar was het nog maar 8,7 Het marktonderzoeksbureau GFK zegt dat steeds meer mensen hun boodschappen... aan het begin van de week doen en op zondag. Ruim een derde van de huishoudens gaat wel eens op zondag naar de supermarkt. Volgens het onderzoeksbureau is vooral de zondagmiddag erg populair. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Dan naar Australië. Daar is een groot internationaal drugsnetwerk opgerold. Correspondent Robert Portier. De Australische politie heeft een record hoeveelheid meta-amfetamine gevangen vandaag. 239 kilo. En die meta-amfetamine is de grondstof voor ice. Een van de meest verslavende en gevaarlijkste drugs die er op dit moment te verkrijgen is in Australië. Die 239 kilo vertegenwoordigt een straatwaarde van 50 miljoen dollar, 37 miljoen euro. En de australische politie zegt dat dit de grootste vangst is die ze ooit heeft gedaan. En de politie heeft meerdere mensen opgepakt. Met inval in een huis. mensen gearresteerd, waaronder één Nederlander. En die wordt ervan verdacht om samen met een Belg leiding te hebben gegeven aan de drugsbende die ervoor zorgde dat die ice Australië werd binnengebracht. Hij wordt dinsdag voorgebracht voor de rechter. En hij wacht hem mogelijk levenslange gevangenisstraf. Een Nederlander dus bij die arrestaties, bij de invallen in de huizen in Australië... werd een grote hoeveelheid contant geld en ook een pistool gevonden. Geheime adressen die zijn helemaal niet zo geheim. CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans wil dat minister Donner maatregelen neemt... omdat geheime adressen veel te simpel zijn te achterhalen. Meneer Koopmans, goedemiddag. Wat heb, wie hebben eigenlijk zo'n geheime adres? Nou, in Nederland hebben een paar honderdduizend, ik geloof vierhonderdduizend mensen ongeveer een uh, geheim adres. En dat zijn mensen die op de een of andere manier moeilijk hebben, bijvoorbeeld gestalkt worden door een ex-partner. Die hebben daar gewoon echt baat bij, bij zo'n die moeten echt gewoon onderduiken, zeg maar. Ja, de wet bepaalt ook dat je dat dan moet krijgen, dat geheim adres. En wat is het geheime aan dat adres? Nou, dat is dat bij de gemeente bekend is uh, dat je daar woont. In, het, in de gemeentelijke basisadministratie, daar staat ook de notering bij, dit is geheim. En het grote punt is dat uh, de gemeente adressen doorgeeft aan allerlei instanties. Dat is ook helemaal niet erg. Alleen die instanties die gaan daarna heel slordig om met die geheime uh, status. Wat voor instanties? Nou, bijvoorbeeld het UWV, maar ook ik heb andere instanties gezien, zoals Sociale Verzekeringsbank, andere. Waarbij er voorbeelden zijn gegeven door mensen die mij zeggen: ja, daarna lag het op straat. Toen wist de ander het. Dan weet een ex-partner waar hij zijn uh, ex kan vinden, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld. En ik vind dus dat minister Donner twee dingen moet doen. Hij moet zorgen dat alle organisaties in Nederland die gebruik mogen maken van die adressen, dat die heel strikt en strak zich vasthouden aan het feit dat het geheim is en dat dus niet aan derden doorgeven. En het tweede wat er moet gebeuren, ik geloof dat er bijna 50.000 ambtenaren zijn die in Nederland bij die geheime adressen kunnen. Nou, daar moeten we ook nog eens even goed naar kijken of dat niet wat minder kan. Zijn die ambtenaren nou eigenlijk zo, zo slordig met doorgeven of ligt het daar niet? Nou, ik denk dat er een aantal systemen zijn die gewoon niet sluitend genoeg zijn. Dus dat er een aantal instanties zijn die veel te gemakkelijk uh, de code geheim uh, vergeten... Uh, als zij een adres doorgeven aan een ander. Dat is bijvoorbeeld ook het, uh, niet alleen bij gemeenten, maar ook bij het UWV bijvoorbeeld. Ja, dus absoluut. Aan beide uh, daar kanten. heb ik voorbeelden van. daar is onderzoek uh, naar gedaan... En uh, daarom zeggen wij: daar moet uh, hard in ingegrepen worden. Wat geheim is, is geheim. Een geheim adres, dat is geen vrij plaats uh, om uh, je zeg maar, van alles te onttrekken. Nee, de overheid mag daar best naar kijken en daar gebruik van maken. Maar niet aan derden doorgeven zonder daarbij die geheime status uh, los te laten. Duidelijk CDA, Tweede Kamerlid, Gerk Koopmans. De officiële start van de herdenkingsfeesten is dit jaar in de provincie Gelderland. Daar wordt de hele zaak uh, gestart. Dus in de Eusebiuskerk in Arnhem was een bijeenkomst met als thema vrijheid op straat. En daar vertelde de commissaris van de koningin, Clemens Cornelie... waarom het bijzonder is dat de start in Gelderland is. De start van de nationale viering van de bevrijding... wordt gehouden op historische grond. Eerst hier in Arnhem, waar John Frost en zijn mannen vocht om de brug over de Rijn in handen te krijgen. En straks in Wageningen, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Nou, daar gaan we gelijk maar eens kijken in Wageningen. Daar wordt het bevrijdingsdefilé gehouden. Verslaggever Maino Remmers, die is er... Uh, het, dat is niet meer dat grote defilé, hè, Maino. Dat, uh, Wat is er dan nu uh, in, uh, in Wageningen? Nou... Ze defileren hier nog wel hoor, ondanks dat er inderdaad voortaan zo'n uh, nationale veteranendag uh, wordt gehouden op een hele andere datum. Maar ze doen dat hier nog wel, dat is vanmiddag om vier uur. Maar verder is hier dadelijk uh, het ontsteken van de fakkel. dan uh, is er nog een openingsvoort door minister-president Rutte. En dan komt Whalen hier optreden. Hier zitten twee dames, de een heeft een groen mutsje op en de ander zit steeds met de vingers in de oren. Ja, vanwege de enorme herrie. Bevrijdingsfestival, mevrouw. Ja, ja een festival kan gewoon le leuke, gezellige muziek zijn. Maar dit is gebonk, gebonk en nog eens gebonk. Ja, dat is voor de jongeren ook een beetje, hè? Ja, ja en die worden allemaal gestoord Kent u Welen? Welen? Ja, die, die opent open dadelijk. Het gaat om, uh, om uh, rock en soul muziek. Oh ja, ik heb een fotootje in het boekje staan. Of ja. komt u voor het défilé, mevrouw? Het défilé ook en de opening en uh, zoiets. Ja, de herdenking. Nou ja, die hebben we gisteren gehad. Ja. Ja, inderdaad. Ja. De, nou, de een houdt hardnekkig de oren de hele tijd dicht... terwijl een stukje verderop een meisje in een boekje zit te schrijven. Zit je huiswerk te doen of zo? Ja, klopt ja. oh ja? Wat zit je te doen dan? Het is een opdracht voor school, voor de Wat moet je dan maken? Um, nou, we moeten vandaag mensen observeren, mensen interviewen... Om te kijken ja, wat bevrijdingsdag voor hen betekent. Ja. Mensen interviewen op bevrijdingsdag. Ja, dat valt nog niet mee. <laughs> nee, je weet er alles van, toch? Ja. Om één uur dadelijk wordt hier die fakkel ontstoken. Ik heb begrepen dat Welen al is geland met een defensiehelikopter. Eentje die nog wel mag vliegen, zeg maar. Um, daarna nog Ilse de Lange onder andere hier. Althans op allerlei uh, podia in Wageningen. Heel veel muziek. Behalve tussen vier en vijf. Dan is het stil. Want dan gaan er hier toch nog wel wat veteranen defileren. Oude lege voertuigen. Het, het, het, het gebruikelijke programma wat ze hier in Wageningen altijd al hebben gedaan. En als ik zo zie wat het aantal tappunten betreft en het weer. Kan het nog wel een gezellige dag worden hier in Wageningen. Genoeg te doen uh, daar bij jou. nog Remmers in Wageningen gaan naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Wat er is verkeer, Jolanda. Dat komt door wat nog twee... Of Jan bedoel ik, sorry. Twee files op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht twee kilometer... en op de A58 bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen Rilland en over het eerste drie kilometer. 14 over 12 de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse ingenieur, die wordt verdacht... in een geruchtmakende Engelse moordzaak, heeft een bekentenis afgelegd. Het eerste kopstuk van het Mubarak-bewind is veroordeeld. Oud-minister El Adli van Binnenlandse Zaken Hij moet twaalf jaar de cel in. En door de strengere hypotheekregels en de hogere rente zit de huizenmarkt weer in een dip. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.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 Goedemiddag allemaal. Het wordt wel een café zonder sluitingstijd genoemd. En in dat café zitten inmiddels heel wat verslaafden. Facebook en Twitter zijn er altijd en overal. En daarom houden we 24 uur per dag de hele wereld op de hoogte van ons broodbeleg. De temperatuur van de douche. En de gesteldheid van de cavia. Vooral niet te vergeten. VARA-presentator Jan Tromp en uh, de persoon die van de nieuwe media... haar werk heeft gemaakt bij de volkshand, Helene van Lier, zijn te gast een uur lang. En we horen zo meteen hoe verslaafd zij zijn. Van Jan weet ik het eigenlijk wel een beetje... Uh, Franka Hummels is in ieder geval wel verslagen, komt daar ook vooruit. En daarom lieten we haar uh, cold turkey afkikken. En een week lang ervaren hoe het is om een digitale zelfmoord te plegen. En een week lang dus niet op Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare... of wat er ook allemaal nog meer is te verschijnen. En dat werd een emotioneel afscheid. Goed, nou, dat was Facebook. Twitter, laatste tweets lezen. Niks interessants. En uh, ik klik hem weg. En ik vind dit behoorlijk, behoorlijk spannend eigenlijk. De vraag van vandaag is dus... Houd de houden de sociale media ons inmiddels gevangenen... of maakt het juist vrij? Dit is Radio 1. Lunch. Maar we beginnen eerst even met het sociale media-journaal. Facebook en Google onderzoeken afzonderlijk van elkaar... of ze misschien kunnen samenwerken met Skype, de internetdienst... waarmee je gratis kan bellen. Dat melden anonieme bronnen vandaag aan persbureau Reuters. Zowel Facebook als Google zouden contact hebben gezocht met Skype... nadat de beursgang van het bedrijf werd uitgesteld tot na de zomer. Analisten zien meer in een samenwerking tussen Facebook en Skype... dan tussen Google en het bedrijf. Google heeft al een vergelijkbare dienst, namelijk Google Voice. Oppa. Weer een voor een leuk uitje. Waar gaan we toe? Lekker Simon. Ja. Nee, ja. nee, nee dat is ja. Of naar Nick en Simon. Naar de Simon? Simon? Je hebt geen idee waar dit over gaat. Dit ludieke C1000-spotje met Nick en Simon is een van de trending topics op Twitter. Te pas en te onpas wordt gesmeten met de kreet of naar Nick en Simon. Twitteraar Luc van Dieten liet weten dat hij uh, nog uh, druk aan het werk is... maar later op de dag misschien naar Nijmegen gaat... Of naar Nick en Simon. Andere topics die hoog scoren zijn verbonden aan 5 mei. Veel mensen vieren vandaag de bevrijding en gaan naar de bevrijdingsfestival. Training topics op dit moment. Bevrijdingsdag, hashtag uh, 1. Um, 5 mei is 2. Of naar Nick en Simon staat dus op 3. Gelredoom is de nummer 4. En bevrijdingsfestival 5. Osama Bin Laden was het nieuws van de week... maar is pas op plaats 10 terug te vinden. De muziekdienst Spotify, een website waar je online muziek kunt luisteren... komt met een mp3-download-service. Tot nu toe konden gebruikers geen liedjes downloaden op Spotify... maar werd er alleen maar geluisterd via streaming. Vanaf nu kun je dus ook downloaden tegen betaling, dat dan weer wel. En daarmee gaat Spotify wel erg veel lijken op iTunes van Apple. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt gemeenten... voor het gebruik van Google Maps op hun websites. Uit een rapport blijkt dat vooral privacy een groot probleem is. De zoekmachine van Google registreert namelijk het zoekgedrag van gebruikers... om dit commercieel te kunnen inzetten. En dat geldt ook voor Google Maps. Ook al is dit een wezenlijk onderdeel van hoe het bedrijf Google werkt... als overheidsinstantie zou je dit niet moeten willen. Zo stellen de onderzoekers vast. Je schendt namelijk zo de privacy van burgers. En wij Nederlanders, we houden van internet. Dat blijkt uit een overzicht van internetgebruik in Europa... dat Comscore publiceren... Nederlanders waren in maart 2011 gemiddeld het langst online... van alle Europeanen, maar liefst 34 uur. En ook bezochten gemiddelde Nederlanders van alle Europeanen... de meeste webpagina's, 3515 pagina's per persoon. 31% meer dan het Europees gemiddelde. Ik praat erover met Matthijs van der Broek... hoofdredacteur bij de website marketingfax.nl. Hij is ook journalist, blogger en zit wel eens in ons mediaforum. Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Ja, Nederlanders hebben dus het meest met internet, blijkt. Eh, 34 uur online... Waarom is dat eigenlijk? Uh, dat komt vooral door de techniek. Uh, Nederland heeft een enorm hoge beetbandpenetratie en ook uh, een enorme hoge mobiele penetratie voor uh, het, het mobiele internet. Uh, dus het is eigenlijk een, uh, een technisch ding, denk ik. We, zijn gewoon, we, we hebben gewoon goede faciliteiten, daarom gaat het makkelijk Ja, We hebben ge geweldig goede faciliteiten en ook geweldig snel, uh, snel internet. en uh, We kunnen dat mobiel en dat neemt alleen maar toe en toe en toe en toe. En ik, vind, en ik denk dat we ook wel een beetje gek zijn op internet. Want als je kijkt naar die 33% hoger dan het Europese gemiddelde... je zou het even af moeten zetten naar de b pan penetratie in, in, in een Duitsland... die op nummer 1 staat. Maar ja, ik denk dat we gewoon gek zijn op internet. Ja, en we klikken dus ook heel veel of klikken we vooral veel door? <laughs> dat, dat heb ik niet gezien, dus dat er veel geklikt wordt. Maar we, we houden, wat je wel ziet aan de cijfers van Comscore... is dat het, uh, uh, het social media gebruik heel erg... Daar zijn we ook heel actief in. Uh, onder andere LinkedIn. Daar zijn we geloof ik de, de kampioen van de hele wereld in. Mm. Ja. Um, in inderdaad, hè, ze hebben ook gekeken naar het aantal pageviews van websites. Facebook ja. is de winnaar, 110 miljard. Um, ja. ja, Dat lijkt dan ook weer niet zo opvallend als je ziet hoe uh, populair dat is op het moment. Ja, Facebook, de, de, de aantallen nemen enorm toe. Maar bedenk wel dat ze pas op de helft of nu nog niet eens op de helft zitten van het uh, aantal huisgebruikers. Het groeit wel als kool inderdaad. Met ja. miljoenen per dag. Ja. En ze verslaan dus zelfs Google, wat, wat toch heel veel mensen uh, gebruiken om, om dingen op te zoeken. Ja, Google, daar, daar starten mensen nu nog steeds mee. En dat zal ook wel veranderen in de toekomst. Omdat het steeds belangrijker wordt uh, waar je vrienden starten en waar je vrienden mee starten. En die sociale activiteit op die netwerken. Uh, daar zal een, uh, dat zal een enorme vlucht nemen. Het wordt belangrijker wat, uh, wat je vrienden vinden dan wat Google vindt. Ja. Dus uh, dat uh, wordt nog word een uitdaging voor de, voor de jongens in Motorview. Ja. Bijna, bijna 95 miljard pageviews. Uh, opvallend genoeg staat een Russische sociale netwerksite op nummer 3 met uh, het aantal pageviews. De Russen houden dus ook van sociale media. Uh, Russen, in, in Russen uh, is, dat, is het uh, sociale. Ze zijn heel nationaal in hun sociale netwerken. Ik moet even kwijt hoe, uh, hoe de naam precies heet. Ik vat hem er even bij. Nou ja, Jan Tsek zo. Hij staat onder je favorieten, merk ik al. Uh, ja, nee niet dus, want het is heel Russisch en ik, kan, ik, uh, ik ben er niet zo heel goed in. Dat is een fnopje. Nee, Russen, Russen pakken, zijn heel nationaal in een uh, social, uh, social network. Dat zie je ook aan de andere kant in Orgoed, in, Braz in Brazilië of Argentinië is dat heel groot. En maar daarom, is... Daarom, is het, daarom is dat wereldwijd ook weer relatief gezien, een heel, uh, heel groot aantal beestjes wat, wat dat precies je sociale netwerk kan weer veroorzaken. Ja. Matthijs, jij hebt uh, de, sociale, uh, de vijf sociale mediatrends van deze zomer op een rij gezet. Dus een heuse top vijf. Kom maar op, hier, nummer vijf. <laughs> nummer vijf is mobile. Ja, dat is eigenlijk... Uh, het, het, is niet meer, het is trouwens niet, zijn niet mijn uh, uh, trends, hoor. Ik heb ze overgenomen van, uh, uh, van Tim Gray. Uh, maar, dat is even dan de, de bron van melding, mobile is nummer vijf... Uh, ja, dat hoef je eigenlijk bijna niet bij uit te leggen. Iedereen heeft een mobiel in zijn broekzak en iedereen heeft mobiel internet. En het, uh, het, als je alleen al kijkt naar het aantal uh, Facebookgebruikers op mobiel, dat was 65 miljoen volgens Comscore. Maar uh, dat is enorm. Uh, moet ik nog aan nummer 4, nummer 3, nummer 2, nummer 1? Ja, we willen de nummer 1 als laatste okay. worden. Natuurlijk. Uh, social search uh, was nummer 4. Dat heb ik net eigenlijk al uh, gezegd. Uh, content blijft belangrijk, maar het gaat er veel meer om... Wat, er, uh, wat je vrienden uh, zeggen over producten dan wat de adverteerder zegt over het product. Ja. En uh, daar zullen we ook steeds meer uh, onze beslissingen op uh, baseren als uh, consumenten. Nummer drie. Dan, uh, nummer drie. Swimming in the stream, schreef Tim Gray. Merken belanden in de stroom van berichten, heb ik ervan gemaakt. In het enorme overdosis aan uh, social media geweld uh, moet je als adverteerder uh, proberen op te vallen om je boodschap nog uh, te bereiken. Uh, dus je kunt er niet meer van uitgaan dat je berichten ook blijven hangen die je naar buiten gooit. Dus je moet ja, remarkable of relevant zijn oh. uh, en een heel spannend verhaal uh, hebben te vertellen. Nummer twee. Nummer twee is het collectief. Het collectief heet de toekomst. Het voor, uh, uh, Groupon is daar het uh, mooiste en snelst groeiende voorbeeld van. We gaan samen shoppen, we gaan samen bij uh, adverteerders, merken en retailers uh, kortingen afdwingen omdat we samen massa creëren. En dat, daar hoort ook uh, gamification bij. Dus eigenlijk wordt kopen op die manier een spel als je het samen doet. En nummer één is uh, locatie. Denk aan Foursquare, denk aan uh, Gowalla. Waarmee je incheckt op bepaalde locaties waar je uh, diensten, waar je punten mee kan verdienen. En voor marketeers is dat interessant omdat je uh, weet waar je consumenten zich bevindt en daar op on-the-spot aanbiedingen op kan doen. Ja. Dan weten we dat voor deze zomer. Dank je voor de uitleg. Mathijs van den Broek, hoofdredacteur bij de website marketingfacts.nl Lunch met Jurgen van den Berg. Ja, op deze uh, bevrijdingsdag uh, hebben we eigenlijk een soort van aangepast mediaforum... dat we uh, de, laten zitten tot, uh, tot één uur. Doen we vandaag met uh, Helene van Lier, nieuwe mediaredacteur van de Volkskrant... en Jan Tromp, VARA-presentator uh, van Uitgesproken VARA, nog steeds. Ja. Gaat terug naar de Volkskrant uiteindelijk, heeft Zo hij mij ons bekendgemaakt. Ja. Op deze bevrijdingsdag willen we met jullie gaan kijken... hoe vrij we eigenlijk zijn als het gaat om uh, die sociale media. Steeds meer mensen zeggen dat ze verslaafd zijn aan Facebook en Twitter. En uh, we zien oh. allemaal wel eens clubjes, vrienden in een café... die constant met die mobiele telefoon in de weer zijn. In hoeverre leveren de sociale media vrijheid op... en in hoeverre beperkt het onze vrijheid... als we 24 uur per dag constant de drang voelen om online te zijn. Helene, we hebben even gekeken. Jij hebt in totaal 10.935 tweets geplaatst. Misschien zijn er intussen wel een paar bijgekomen, trouwens. Je had net even, even niks ja, doen. ja, ik heb net, <laughs> uh, net nog even een tweetje gepost. Maar, um, ja, maar dat is over best wel een, een lange tijd. Uh, ik denk vier... Vier jaar of zo uh, gesproken. Maar dus even, valt... even voor mijn begrip. Jij staat s morgens op en dan zeggen we meestal... maar dan pak je je telefoon en verstuurt je eerst een bericht. Nee, nee ik ben niet een tweeter van uh, goedemorgen. Uh, ik ga nu opstaan, ik ga nu douchen, ik ga nu lunchen. Noem maar op. Maar uh, nee, ik probeer juist zoveel mogelijk uh, eigenlijk relevantie toe te voegen... aan uh, het, uh, uh, nou ja, het hele Twitter-sfeer. Dus um, uh, ik hou eigenlijk ook niet zo van mensen die tweeten over hun lunch. Je ziet ook wel dat het wel uitgefilterd uh, wordt. En anders dan zorg ik daar zelf wel voor met mijn tools... dat ik niet uh, al die tweets zie dat uh, mensen opstaan. En, uh, iemand, iemand die dat soort dingen verstuurt, die ga, je gewoon, die, die, die, die, die ga je niet meer volgen op een gegeven moment? Ja, nou, het is ook zo. Um, ik, ik volg eigenlijk mijn, mijn uh, gehele timeline niet, uh, niet heel goed. Maar ik, ik gebruik heel veel lists. Dus het hangt er ook net vanaf wat ik uh, uh, wil bereiken, wat ik uh, wat voor informatie ik wil verorberen. Um, en uh, uh, wat voor lijst ik dan uh, Dus ik heb een persoonlijke lijst. Ik heb een werklijst. Maar ik doe ook veel met zoektermen. Dus dat ja precies is, uh... en dan kan je dan tussen variëren. Dus dan krijg je op een gegeven moment. Stel dat je bijvoorbeeld sport geïnteresseerd bent. Dan krijg je alleen maar die tweets over sport te lezen. Ja een paar uh, interessante wielrenners. Nou zou dat in mijn geval niet zo vaak uh, voorkomen. Maar het is wel. Uh, nou, Ik was bijvoorbeeld op uh, South by Southwest uh, conferentie. Ja dan zit je eventjes helemaal in dat wereldje. Dus dan uh, volg je ook alles via die uh, hashtag. Uh, South by Southwest, Dus dat, dat was dat waar die bandjes allemaal uh, zijn? Ja, maar je hebt ook een interactive uh, oh. gedeelte en ook een filmgedeelte. Maar het interactive was dit jaar eigenlijk voor het eerst... zelfs nog groter dan het music gedeelte ook, was dat oorspronkelijke. Okay. En dat gaat ook heel veel over sociale media. En het grappige was daar ook wel, dat, dat toonde ook wel die relevantie uh, aan... Uh, we hadden ook een, een Nederlandse uh, South by Southwest hashtag, SXSWNL. En uh, daarmee uh, uh, gingen we ook een beetje uh, hadden we echt een community uh, daar. En uh, ik was daar alleen. Dus ja, s'avonds wil je ook een drankje drinken. En dan uh, ging je op die uh, hashtag een tweet sturen. Van, Is er nog iemand in voor een, uh, voor een leuk feestje? En uh, nou ja, één avond hadden we naar een, een, een feestlocatie was van uh, The Next Web. Die hadden daar iets georganiseerd. Een Nederlandse organisatie. Hadden we via Twitter hadden we iets van 80 mensen, 80 Nederlanders daar naartoe weten te krijgen. Dat was hartstikke leuk. Ja. Jan, ik, ik heb dat, je hebt dat gewoon hier ook keihard gezegd. <lacht> want ik ver, vermoed dat jouw ochtend er anders uitziet. Sterker nog, ik denk dat jij ja. nog steeds die kranten knipt. Hè? Dat heb je ook al eens een keer verteld. Ja, ik, hier. ik knip uh, kranten en dan heb ik uh, mapjes. <lacht> en op die mapjes uh, zitten labels. En uh, dat verschaft mij een buitengewoon groot houvast. Ik vind het uh, comfortabel. En ik vind het uh, informatief. Zulks in uh, ruwe tegenstelling tot, uh, tot al dat getweet, getwaard, ja, getwitterd. Maar je twittert wel. Ja, ik, ik twitter uh, op verzoek van, uh, van de VARA. En uh, aanvankelijk deed ik dat met uh, enig enthousiasme, want uh, wat kon mij het schelen. En dat heb ik eerlijk gezegd snel uh, afgeleerd. Ik heb heel snel ontdekt wat een uh, laf medium voor gluipkoeien... Dat, uh, dat Twitter uh, wel niet is. Uit. Werd, nou ja, er werd volop uh, gescholden. Door Anonymie. Mm. Dus mm. die hadden uh, kutje klap. Uh, die, uh, <lacht> die vond bijvoorbeeld dat uh, alles eraf moest. Uh, inclusief mijn pik, geloof ik. Nou ja, dan hou je snel op. Ja, die dus je... alles wat ik nu nog doe, is op bescheiden wijze de uh, programmagegevens. Vijf half negen Nederland 2 op de maandag en de vrijdagavond. We hopen dat u ook weer kijkt. Die geef ik door en uh, daarbij, uh, daarmee volsta ik. Snap jij dat andere mensen wel. Uh, niet zo goed. De, de rest. De, nee, uh, niet zo hun... goed. Ik heb. Ter willen van dit programma heb ik. Uh, want ik, ik zit dus op dat uh, Twitter en dat uh, volg ik dan. En dat, uh, dan volg ik ook mensen die we. Geacht worden uh, serieus uh, te, no te nemen. Over bijvoorbeeld de dood van uh, Bin Laden. Dan uh, Joop.nl zegt: Mooi te zien op Twitter hoe mensen wakker worden met het nieuws waar al tien jaar op wordt gewacht. Dan denk ik ogenblikkelijk: schakel in op CNN, schakel in op uh, Al Jazeera. Maar ga je tijd niet verspillen aan dat uh, getwitter. En dan schrijft bijvoorbeeld Wim van den Kamp, die is van het uh, CDA, de die heb ik al moment. eerder uitgeroepen tot de Twitter-tut van uh, 2011. Zo, schrijft Wim, dat is nog eens wakker worden... Osama bin Laden gedood. Ja, tot zover akkoord, denk ik dan. En Pechtold, die uh, meldt ons zo op BNR over dood Osama. En dan schrijft Umberto Tan, een half uurtje, drie kwartier later... A. Pechtold, dank weer voor gesprek. En dan schrijft Pechtold uh, terug... Humberto Tan, BNR, succes. Dat is allemaal van een klefheid. Ja. Ja, maar ik lees je Waar, dit. Ik, waar nou, ik beroerd ja, van word. Um, uh, dit, uh, dit, dit is een conversatie, een, een dialoog op Twitter. En een dialoog. Het verschijnt niet in, in iedereen's uh, uh, timeline. Alleen van de mensen die... Uh, en, uh, Dat van de mensen Pechthold. die ik volg. Dus nou ja, hij... als je op een, um, uh, ja, als je op hun account klikt. Maar dit zijn conversaties tussen mensen. Dat is het sociale maar dat, component. alleen, dat is toch geen... Dat... Bij elkaar in de kont kruipen. Dat is ja. toch geen conversatie. Ik mag toch ja, aannemen dit... dat ze na dat gesprek elkaar ook gewoon uh, hebben bedankt. Na dat gesprek. Ja. Waarom moet dat dan achteraf nog eens een keer op Twitter? Ook? Nou, uh, punt 1. Ik vond het, uh, het... Het kan wel informatief zijn. Ik heb het net ook verteld. Ik zit bij uh, lunch. Uh, dan kunnen mensen... Uh, inschakelen. Ja. Het is, uh, en, en in het geval van uh, Pechtel denkt ze: nou, ik wil wel eens weten wat Pechtel te zeggen heeft over Osama bin Laden. En zo niet. Ja, dan niet. Maar dan weet je wel dat hij er zit. Ja. Daarna hebben zij nog uh, nou ja, die sociale uitwisseling. Maar daar heeft Twitter al jaren geleden wat opgevonden. Als jij, um, uh, uh, dat ze een beetje die dialogen eruit hebben gefilterd... door um, niet meer in de algemene timeline te laten zien... als persoon A iets tegen persoon B zegt. Als je persoon B niet volgt. Ja. Dus um, ja. ja, dat is dus geen ik... aan Twitter wat de sms-functie heeft overgenomen... Ja. We praten zometeen en discussiëren zometeen vooral verder. Maar eerst moeten we even naar Ed Jan van de Putten. Radio 1, het nos journaal. Yes. De Nederlandse ingenieur Vincent T. heeft toegegeven dat hij in Engeland zijn buurvrouw heeft gedood. De vrouw van 25 verdween in december en een week later werd op eerste kerstdag haar lichaam langs de weg gevonden. Ze bleek te zijn gevurgd. Vincent T. woonde in Bristol en hij werd in januari opgepakt. Bij nachtelijke invallen van het leger in Syrië zijn volgens een mensenrechtenactivist 150 mensen opgepakt. Tientallen mensen, militairen zouden in een buitenwijk van Damascus van huis tot huis zijn gegaan. En iedereen hebben meegenomen die op een lijst van verdachten stond. Supermarkten verdienen steeds minder in de avonduren. In 2007 haalden ze s'avonds 9,3 van hun omzet. En vorig jaar was het nog maar 8,7 marktonderzoeksbureau GFK zegt dat steeds meer mensen... hun boodschappen aan het begin van de week doen en vooral op zondag. En bij een record drugsvangst in Australië... zijn een Nederlander en een Belg gearresteerd. Ze behoren volgens Australische media tot de top van een internationale bende. De politie nam in Sydney en in Perth 239 kilo met amfetamine in beslag... met een straatwaarde van 36 miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De dag is koud van start gegaan met vorst in het noordoosten, maar inmiddels warmt het al flink op. Het is nu 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden en de zon die schijnt overal. Vanmiddag blijft het zonnig, ondanks dat er af en toe wat sluierbewolking over het land trekt. En de middagtemperatuur die loopt uiteen van 16 à 17 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. En dan de wind, die komt voornamelijk uit het zuidoosten en is zwak, windkracht 2 gemiddeld. Nou, vanavond blijft het droog en koelt het af naar een graad of 10. En dat is aan het einde van de avond. Komende nacht wordt het uiteraard nog iets kouder. En in het Noordoosten is opnieuw kans op nachtvorst. Morgen vrijdag staat er opnieuw weinig wind. Overdag is het zonnig en het wordt met 19 tot 24 graden een stuk warmer. Ook in het weekend blijft het warm, maar op zondag neemt de kans op een bui toe. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersa en Maastricht 3 kilometer. Door werkzaamheden en ook een aanrijding daar. Op de A76 Heerle richting Belgische grens. Tussen Geleen en Stijn 2 kilometer. En vanuit België naar Geleen. Tussen Maas Mechelen in België en Stijn 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Houden de sociale media ons intussen gevangen of maken ze ons uh, vrij? Dat is de vraag uh, voor vandaag. En uh, we praten daarover met uh, twee gasten. Zometeen komt er nog een derde bij trouwens. Um, Helene van Lier, nieuwe media-redacteur bij de Volksland. En Jan Tromp, fara uh, presentator Uitgesproken Fara is zijn uh, programma. Um, Helene, um, we hebben het nu gehad over Twitter, maar Facebook. Hè? Um, wat, hoe zie je dat eigenlijk? Want daarvan zeggen mensen... Uh, ja... Wil je daar, ja, wat, is daar, wat is daar nou de, de, het voordeel van, eigenlijk, van het Facebook? Nou, ik denk dat, dat uh, waar Twitter eigenlijk een, um, een open conversatie is... Um, uh, ja, eigenlijk een meer een, een zendmedium... is um, uh, Facebook uh, juist waar mensen hun vriendschappen onderhouden... waar um, uh, mensen erachter komen dat hun um, vrienden... of mensen met wie het contact wellicht een beetje verwaterd is... dat die gaan trouwen, kinderen krijgen en... Um, uh, ja, dat soort belangrijke zaken. En uh, trouwens ook, wat je ook uh, heel erg ziet... Um, uh, dat mensen daar ook hun uh, dingen die ze leuk vinden delen. Uh, het, het is wat uh, trager, omdat... Um, maar, da maar daarvan zeggen mensen ook, van dat is ook een soort vorm van, een vorm van ijdelheid. weet je vooral wil laten zien, van nou oh, die nieuwe cd die heb ik dus al even mooi ontdekt. Ja. En als je daar dan complimenten is, is voor het, krijgt... Is het ijdelheid als je dat aan je vrienden wilt vertellen... Ik weet niet, is delen uh, per definitie ijdelheid? Ik, ik denk niet, als ik uh, zoiets deel, als ik een, echt een hele toffe uh, CD op uh, Spotify heb ontdekt, of een uh, tof nummer en ik deel dat, van nou uh, oh, kijk maar eens even dit nummer delen. Dan denk ik van, dat is leuk voor andere mensen dat zij dit ook kunnen, kunnen horen. Ja. Jan, je ja, Facebook niet, hè? Nee, ik behoor tot, uh, uh, tot degene die abstinentie-onthouding uh, bedrijven in dit gebied. Uh, want... En ik ben geen uh, wrokkige oude man hoor, want ik, uh, ik, ik gun het uh, mensen echt buitengewoon uh, van harte die zich hier, uh, hiermee of hierop uh, willen uitleven. Maar dan hoor ik Helene zeggen, hè, uh, mensen trouwen, mensen krijgen kinderen. Dat, dat ga je toch niet, ik citeer je, delen op, uh, op Facebook. Je bedoelt, dan bel je ze niet, gewoon dat... even. Je belt ze en sterker, je gaat op bezoek. Uh, daarna en, ga je op bezoek. Oh, daarna ga je op bezoek. Maar <laughs> dan in, eerste, in, in eerste instantie bel je en dan, uh, dan verraad je stem uh, de emotie. En je krijgt uh, uh, van de andere kant van de lijn, krijg je emotie. Ik moet er niet aan denken dat je dat uh, met dat buitengewoon oppervlakkige yeah. medium nou, uh, het... doet, zou doen. Ik, ik denk niet dat, dat Facebook oppervlakkig is. Uh, althans, uh, het is ja, oppervlakkig als je zelf als je bent en als, je, en als dat je vrienden dat zijn. Als je dat je een kind hebt gekregen, ja, maar je, dan je, vind ik dat. Je, tuurlijk, aan je belt, de je, belt je, kant. je ouders, je belt je beste vrienden, je belt oh, iedereen. Maar vervolgens, wel. je bent heel blij, je wilt dat delen met, nou ja, die oh, ja. anderen. Ja, ja, wij ik ben dan een oude man. Want wij plaatsen dan een annonce. In de krant. <laughs> Helene, nou, ik sprak laatst een, meer, een, een, een vervent Facebooker... Uh, Bastiaan van Schaik, de stylist... die, wat, die ja. was bij mij in Kaaseluna te gast... en die zei, ik zit aan het Facebook... en dan word ik verdorie gebeld door mensen. Wat vervelend is dat toch? Die halen mij gewoon van mijn... van mijn... <laughs> Van, dat is toch, uh. nee, ik, ik zei nou, maar je wilt toch ook weten... Of, hè, als een vriendje belt uh, in nood of zo... dan wil je toch, toch op zijn minst horen dat hij verdrietig is of, of wat dan ook. Hij vond dat maar ja. een hinderlijke onderbreking. Nou ja, kijk, um, nee, dat, dat vind ik juist niet. Want als ik zie op, uh, op Facebook dat iemand heeft gezegd... ik heb een nieuwe baan of ik zoek een huis... Um, uh, dan, en dan denk ik, oh, ik weet een huis, ik bel even op... Uh, of um, uh, als, je, als je merkt uh, in een uh, status-update... dat het niet zo goed met iemand gaat. Dat iemand, weet ik veel, allemaal van die tekentjes... Uh, dat hij dus uh, boos is. En dan denk je, goh, wat is er met die persoon aan de hand? Ik bel even. Oh. Dus het is niet zo... Uh, ik denk dat het juist dat, dat stimuleert, in ieder geval voor mij. Even Twitter en, en ook Facebook in mindere mate... maar vooral Twitter ook, is, ja. is natuurlijk ook wel een uh, bron op dit moment. Hè. Er wordt, in die journalistiek wordt daar toch veel naar gekeken. En, uh. en daar wordt ook ja. veel mee gedaan. Wat vind je daarvan, Jan? Uh, nou, uh, de... Um... Ja, wat vind ik daarvan? Ik heb het rondom uh, de dood van uh, Bin Laden uh, enigszins uh, gevolgd. En ik las vandaag in de krant dat uh, Yahoo meldde dat uh, de, uh, uh, de site Bin Laden leeft nog uh, het meest uh, uh, is bezocht. Mm. En dan denk ik, ja, weet je, um, um, in, in Boven Kaspel, hebben ze uh, dat bedacht en ze hebben behoefte daar uh, aan, aan aandacht? Ik zie het als een schreeuw om, uh, om aandacht. Dus wat kun je nou verzinnen om in beeld te komen? Jawel. Bin Laden, uh, leeft ja. nog. Ja, dan, en dat, dat, dat is één kant van het verhaal. Maar je, je hebt uh, ontdekt dat er een jongen daar in die plaats... waar die villa ja. van hem was, die, had, die heeft daarover zitten twitteren... van er zitten helikopters ja. in de lucht. Die ja. had dus eigenlijk niet door wat er aan de hand was. Hij wist van niks. Dat, nee. is, dat, is, gewoon, dat is toch gewoon een, een mooi verhaal, wat je wilt vinden als, als journalist. Die persoon die daar uh, ja, maar zit... Hij wist, dat... niet, hij wist niet wat hij twitterde. Dus ik, ik nee. beschouw het als dan, het omgekeerde zoals jij maar dan, het ziet. oké, okay, maar... Uh, um, hij uh, wist dus... niet wat er aan de hand was... Nee, maar goed. Um, uh, wat al die journalisten die daar nu zijn. en al die uh, mensen aan het vragen zijn op straat. Ja. Van um, Goh. en uh, had u iets door. en uh, hoe. en zo. Ja. zo dat, dat gebeurt nou toch ook. Ja, dat is buitengewoon nuttig. Uh, maar waarom dat... is dat nuttiger. Dan, dan die persoon die dat al deed? Want nou je kan... ja, als je, als je niet weet wat je bericht dan, uh, ja, het spijt me zeer, maar dan is dat toch betrekkelijk... Nou, even mogelijk. iets dichter bij huis. Gisteravond dat relletje met mevrouw Duisenberg in dat restaurant. Dat, dat is ook naar buiten gebracht door iemand die daar ja. in, dat, in dat restaurant zat. Ja. Anders hadden we het misschien nooit geweten. Ja, ja oké. Okay. Zo dat is zwaar. dat met heel veel. Kijk, oh, ik bedoel, die, veel, ja. die twitteraars over de hele wereld... er ja. zullen nooit uh, in al, op al die plekken um, journalisten zijn... Uh, waar het nieuws breekt, en Dat is geloof ik wat, ik, wat ik bedoel. zijn 99% van de keren. In het diepst van, uh, uh, van de gedachte wil men eigenlijk. Uh... Journalistje spelen? Ja, ik vrees een beetje. Ja, maar oh. dat is toch niet erg? Dat is toch fijn? Uh, ja, die is... mensen die helpen ons journalisten nou, allemaal. Meestal niet. Van de, van de, van de regen. Uh, uh, nou, zo oh. ervaar ik dat niet. Misschien, nee. uh, misschien moet je nog eens bij mij op cursus komen. Nee, maar het is wel een vak. Uh, ja, je kan het als uh, signaal journalist. gebruiken. Ja, ja, en en dan, dan kan de journalistiek daarmee aan de gang. Kijk, om het de uit te journalisten zoeken. vinden dat verhaal. Uh, ik heb uh, in dit geval um, eigenlijk een soort reconstructie gemaakt van um, hoe het nieuws brak via Twitter. Met een dat Dus dan een tool waar je makkelijk die sociale media content ja, like nice. uh, van afzamen. Uh, dus uh, daar kun je die, die tweets, uh, kun je ook andere dingen inslepen. En um, eigenlijk daarmee een, een journalistiek verhaal vertellen. Uh -huh. Maar met um, sociale media content, dus tweets, foto's van anderen. Dat kun uh -huh. je eigenlijk zien als bijna als, als, als, als het Fox poppen, als het mensen interviewen. Uh -huh. uh, dat zijn dus quotes. Uh, daarmee heb ik eigenlijk dat verhaal, uh, heb ik een reconstructie gemaakt van nou, die mensen die zaten daar. Er waren trouwens twee mensen die één. Um, uh, uh, persoon die daar zat en die het zag... een ander persoon die uh, iets had gehoord van zijn familie... en zijn familie probeerde te bereiken en in, in paniek was daardoor. Uh, dat, dat geeft al een mooi inzicht in Maar goed, situatie mijn punt daar. is dat je heel vaak uh, op het verkeerde been wordt gezet. Omdat men, ja, men, men ziet een verschijnsel en uh, rapporteert uh, daarover... of men verzint mm. een verschijnsel. Bin Laden leeft nog... En verzamelt op die manier uh, even geroem. Maar het is ja, toch het een, een, een fantastische samenwerking tussen al die mensen nee, die ten, al die tens, tens is, en over zijn? Tenzij je, ten ten je het een op een overneemt, natuurlijk, als, als zeg maar, gevestigde media. Daar moet je natuurlijk, denk ik, weer uitkijken. Er zijn ja, in het verleden veel fouten mee je, gemaakt. Daar ben je ook journalist voor om dat uh, uh, niet te, ja, maar uh, te doen. Maar toch in de snelheid gaat er wel eens wat mis hoor. Dat hebben we de laatste tijd ook wel gemerkt. Ik bedoel, de hele toestand daar in Alphen de Rijn. Daar zijn dingen naar buiten gebracht, ook via Twitter, die later niet bleken te kloppen. En allerlei gevestigde media hebben dat wel over. Ja, dat Hello. gebeurt met, uh, met brekend nieuws sowieso. Nou, ik bedoel, ja, dat met, is niet uh, goed. Met 9-11 kwamen er toch ook allemaal uh, andere dingen naar buiten. En dan pas een paar dagen dan later... Maar kun Helene, je... het punt is, dat, dat dient toch niet de vooruitgang? Um, ik denk het wel, want je hebt veel meer oren en maar ogen. Maar dwaalsporen, die kunnen de vooruitgang niet dienen. Nou ja, als je, dat is jouw journalistieke taak. Daarom zeg ik, het is een mooi Jawel, maar mooi waarom team. zou ik me voortdurend op een dwaalspoor moeten laten brengen? Dat moeten gaan checken en dan tot de conclusie moeten komen... dat te boven karspel iemand ja. zich weer heeft zitten nou, opwrijven. Het is dat dacht... of geen informatie. Goed, ja. we, we stoppen <laughs> ja. even de discussie hier, want we gaan nu naar de, de verslavingskant. Wat <laughs> maak zit, jij ervan? Aan ja. <laughs> tafel zit uh, Franke uh, Hummels, uh, uh, ja, collega van mij hè, op de redactie hm. hier bij de NCV ook. Um, ook freelance journalist, je hebt onlangs een boek geschreven... Uh, de Generator Generatie... Ja. Um, we hebben je uitgenodigd omdat je eigenlijk de hele dag twittert en Facebook? Mm -hmm. Ik dacht, die is altijd heel druk aan het werk op de redactie. Maar ja, maar het... ik ben ook aan het werk als ik twitter en ah, facebook hoor. Okay. Ik gebruik het echt voornamelijk voor mijn werk overdag. Vertel eens hoe, dat, hoe erg dat bij jou is. Want ik zei verslaving, toen zei je al van nou, dat is ook weer niet zo. Nou ja, verslaving, dan denk ik aan dat je echt afkikverschijnselen krijgt... als je het niet kan doen. Nou goed, daar valt nog wel wat over te zeggen. Maar uh, ik gebruik het wel nuttig, vind ik zelf. Zowel in mijn sociale leven als in mijn werk. En hoeveel uren zit je dan achter dat ding? Nou ja, ik... Ik zit denk ik zo'n tien uur per dag achter mijn computer, misschien iets meer. En de hele dag staan gewoon mijn Twitter en mijn Facebook open. En ik kijk daar echt wel elke tien minuten op. En ik heb zelf ook de rekensom gemaakt. En ik weet dus dat dat honderd keer is minstens voor beide media. Maar dat is niet elke keer een minuut. Dat is heel vaak ook minder dan een minuut. Het is alleen maar even kijken of er weer iets gebeurt. Dus uh, ja, en ik vind het nog steeds wel nuttig voor mijn werk. Je krijgt nieuws snel door. Maar je kunt ook makkelijk vragen stellen... waar je heel snel antwoorden op krijgt... van mensen van wie je dat misschien niet verwacht. Voorbeeld even, snel. Nou, kent iemand, een deskundige op het gebied van... Nou, en dan blijkt iemand die uh, je kent via een heel andere cursus of zo... die blijkt dan dat de buurman daarvan op een feestje... nou ja, goed, dan heb je meteen dat contact. En dat had je niet kunnen verwachten. Je had die persoon geen mail gestuurd met de vraag... Mm. hey, ken jij toevallig iemand die heel veel verstand heeft van uh, shampoo of zo? Ik bedoel, ja. dat, dat, dat weet je gewoon niet. Ja. En een ander ding van sociale media is dat ik door omdat ik dingen van mezelf laat zien, en dat doe ik vooral op Facebook, ook vertrouwen win van anderen. Waardoor zij bereid zijn dingen van henzelf te laten zien. En dat is met name voor dat boek dat heb ik geschreven over Wit-Rusland. Over de kinderen. Mensen die kind waren toen de Tsjernobyl-ramp gebeurde. Het is een dictatuur. En het gaat over ziekte. Dus je vraagt heel persoonlijke dingen. Om dat vertrouwen te kunnen opbouwen. En daar een vertrouwensband uh, op te kunnen bouwen. Moet je echt jezelf meenemen. En moet je ook echt bereid zijn om te delen. En het voordeel van Facebook is ook nog dat je kunt regisseren wat je deelt. Je kiest dat zelf. Dus het is niet helemaal open en ver daarin. Maar zij weten wel wie ze voor zich krijgen. Ze ja. hebben foto's van mij gezien. Ze weten of ik in mijn hum ben of niet. Ja. En dat is wel degelijk werk. We hebben jou een vreselijke opdracht gegeven. Ja. We hebben namelijk gevraagd om een week lang al dit, dit gedoe af te zweren. Ja. Nou, daar heb je een dagboek van bijgehouden, mm -hmm. daar gaan we naar luisteren. Dit is de eerste dag van mijn experiment waarin ik kijk hoe het is om te leven zonder sociale media. Het is wel even terug dat ik dat deed. Ik denk in 2005 voor het laatst. En ik heb het vermoeden dat ik er sindsdien behoorlijk afhankelijk van ben geworden. Ik begin met het uitzetten van mijn Facebook profiel. Ik heb op Facebook aangekondigd dat ik weg zou gaan en er zijn een heleboel reacties opgekomen. Er was ook kritiek dat ik niet had mogen aankondigen dat ik van plan was terug te komen, bijvoorbeeld. Ik ga nu naar het knopje uh, uh, account. Dan ga ik even kijken hoe ik mijn uh, account kan uitzetten. Dat ga ik nu doen. En ik vind dit behoorlijk, uh, behoorlijk uh, spannend eigenlijk. Goed, nou, dat was Facebook. Twitter, laatste tweets lezen. En uh, ik klik hem weg. Hop. Dat was uh, mijn... Uh, Eerste stap naar een leven zonder sociale media. Ik ben benieuwd hoe het me gaat bevallen de rest van de week. Het is dag twee van mijn experiment om te leven zonder sociale media. En ik vind het behoorlijk lastig. We zijn op de redactie naar het Koninklijk Huwelijk aan het kijken. En ja, ik wil eigenlijk de hele tijd twitteren. Want ik heb zelf in Londen gewerkt als correspondent. En ik barst echt van de trivia waarvoor ik de een of andere manier behoefte heb om ze te delen. Uh, maar vooral mis ik het uh, commentaar dat ik nu anders uh, op Twitter zou lezen van uh, vrienden uit Engeland, maar ook van anderen. Uh, ja, het voelt voor mij echt wel een beetje afgesneden, hoewel het natuurlijk ook gewoon uh, met mijn collega's wel gezellig is. Uh, ik ben vandaag geweest wandelen met twee vrienden in de duinen. En normaal gesproken kijk ik elke tien minuten op mijn telefoon. Ja, en vandaag kon dat niet. Vandaag had dat geen zin. Dus ik merkte ook echt dat ik uh, dat ding in mijn tas liet. En uh, ja, het voelde eigenlijk wel, wel lekker, het voelde wel rustig. Ik had niet de hele tijd het gevoel dat ik misschien iets zou missen. En dat is eigenlijk wel grappig, want gisteravond in de kroeg op Koninginnennacht... toen uh, bracht iemand de toast uit op de koningin, op William en Kate en op de Belgische regering. En mijn reactie was, wat? Wat is er een Belgische regering? En op het moment dat ik elke tien minuten op mijn telefoon zou kijken... dan zou ik zo'n nieuwtje meteen weten... Maar nu niet. Dus ik dacht, oh, misschien is er een nieuwe regering. En heb ik dat nieuwtje, dat nieuwtje gemist. En uh, loop ik nu helemaal achter. En uh, ja, ben ik nu verstoken van deze nieuws, nieuwsbron. Maar het was natuurlijk gewoon een grapje. Um, maar ja, die gejaagdheid die had ik dus, uh, dus vandaag niet. En ik vond het eigenlijk wel, uh, wel fijn, merk ik. Ik merk dat het wat rustiger is. Dit was dag vier van mijn experiment... Um, ja, en ik was vandaag gewoon een hele vermoeide dag, een hele slome dag. Dus ik heb vandaag ook eigenlijk de sociale media niet vreselijk gemist. Nou, op dag vijf van mijn experiment was er dus duidelijk wel nieuws. Osama bin Laden dood. Maar ik moet zeggen dat ik uh, Twitter in dat opzicht helemaal niet heb gemist. Want ja, dat is dan zo'n eindeloze stroom van honderd keer hetzelfde bericht. Dat ik uh, ja, me niet eens heb afgevraagd of daar misschien nog iets grappigs, puntigs tussen zat. Het is dag zes van mijn experiment en ik uh, ben thuis aan het werk. Nou, en ik vind het echt super irritant dat ik geen sociale media kan gebruiken. Uh, ik doe morgen een interview met de Nationale Ombudsman en ik ben me nou aan het inlezen. Dus ik kijk naar eerdere interviews, oude uitspraken, al dat soort dingen. Maar uh, ja, ik wil natuurlijk ook even snel uh, op de hoogte zijn uh, van de Sman's loopbaan tot nu toe. En de snelste manier daarvoor is gewoon LinkedIn. Google stuurt me daar ook de hele tijd heen. Maar het mag niet nu. Het mag gewoon niet. Geen sociale media is ook geen LinkedIn. En uh, nog zoiets zijn de communicatieafdeling die twittert. En ik wil natuurlijk lezen wat het uh, bureau van de Nationale Ombudsman per se graag zelf met de wereld wil delen. Maar ja, uh, afspraak is afspraak. Ik mag geen Twitter bekijken. Ja, het voelt nu echt als een handicap en het voelt ook echt bijna zo alsof je aan een journalist vraagt van... Hé, hey, probeer dat nou eens uh, zonder internet, zo'n uh, zo interview of zo'n uh, kort artikel. Dus uh, nee, ik vind het maar niks. Het is uh, vandaag uh, de laatste dag van mijn experiment, dus uh, ik mag weer. Ik ben in een koffietentje, want ik heb net een interview gedaan en ik moet zo meteen een training geven. Dus ik ben in Den Haag gebleven. Uh, ja, ik ben nu op de site van Facebook en ik ga op aanmelden drukken. En ik vind het heel spannend, want uh, ik heb bijvoorbeeld ik heb een boek geschreven... en dat boek heeft een Facebookpagina. Ik heb ook gewoon een website, maar ook een Facebookpagina. En ja, ik heb daar niks mee gedaan. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat nou zit nu ik mijn account heb gedeactiveerd. Of ik nou al mijn fans kwijt ben of niet. Dus dat zijn allemaal dingetjes waar ik me zorgen om maak. Maar goed, ik ga nu op aanmelden drukken. Dus dan ben ik nu weer terug op Facebook... Oh, dat klopt wel. Nee, nee, nee. Dat wou ik wel. Ik moet verkeerd. Nou, beginnen meteen mensen tegen me te chatten. Dat is grappig. Een week lang digitale zelfmoorden. Wat, ja. wat waren de reacties ja. toen je weer terug was? Nou, welkom terug. En echt inderdaad, niet, niet één persoon die tegen me begon te chatten... maar echt bijna meteen drie. Dus blijkbaar zit mijn sociale netwerk ook de hele dag achter Facebook. Ja. En ook wel mensen van, ja, we hebben je gemist. Dus... Uh... Was, was dat mooi om te, om te merken? Nou... Kijk, mijn vrienden, die heb ik natuurlijk niet hoeven missen. Want die zie ik ook wel gewoon en die spreek ik ook wel gewoon zonder die sociale media. Dus het zijn op zich wel de wat oppervlakkige contacten die dat dan aangeven. Ja, het is leuk, maar het is het niet... Dan lijkt uh... het alsof je weer tot leven komt. Nou, ik heb ook wel goed geleefd zonder de sociale media, hoor. Maar het is gewoon minder eenvoudig. Het, is gewoon, het zijn zulke ontzettend handige instrumenten uh, voor werk en ook wel mm. sociaal dat ik het lastig vind om het zonder te doen. We ja. zien wel een soort trend, hè, Helene. Uh, allerlei mensen. jouw Zwageman heb ik gezien. Uh, Ronald Giphart. Uh, jouw ja. collega Haroun Ali, die daar ook heel stuk over heeft geschreven. Dat ja. die, dat die wilde echt afkikken van dat Facebook. Dat was nog een hele klus op zich ook trouwens. Maar je ziet meer mensen die, die, die, die, die, die het wel weer even gezien hebben. Of is dat ik heb het idee dat, uh, dat dat de ware exhibitionisten zijn. Want nou. ze, ze praten er ook zoveel over. Je dus willen dat... gewoon aandacht, vind jij. ja. Uh, ik bedoel, ga dan afkikken in stilte. Ga er niet uh, columns over schrijven en, en boeken en uh, interviews over geven. Maar ja, goed, um, uh, dat is mijn uh, mening dan. Ja, ik denk uh, Facebook verslaving. Als je, dat, als je dat echt zo ervaart, dan ben je waarschijnlijk ook weer heel verslavingsgevoelig. En... Maar je, je ziet het, kijk, ik, uh, ik reis uh, van, van dorp naar stad uh, heel veel met de bus... Ja. En uh, met, de, met de trein. En dan zie je met name uh, jonge mensen. Die zie je hun, nou ja, ik noem het dan maar voor het gemak, verslaving. Die zie je die volop leven. Die, die, die, die zijn voortdurend met dat uh, apparaat uh, in de weer. Het zal wel chatten en, zijn hoor, dat hoeft niet per se... Uh, Oké, okay, maar... ze sociale media zijn precies, <laughs> ja. Ja, maar goed, de Stine Jensen, de uh, nee. filosoof, die heeft een, uh, een uh, opstel geschreven... Uh -huh. onder de titel Intimiteit in tijden van uh, Facebook, Geen Stijl en Wikipedia. Nee. En haar uh, conclusie is eigenlijk dat die intimiteit verloren gaat... door, nou ja, door het tijdsbeslag dat... Uh, uh, dat door die uh, social media mm. uh, herkennen door het gebrek een door het gebrek en door het gebrek aan, aan Concentratie, de nee. vluchtigheid ervan. Herkennen jullie dat is natuurlijk nee. enorm. Nee, maar ik haalde het. ook wat anders uit dat essay van Stine Jensen. Ik haalde er meer uit dat je zelf de mate van intimiteit bepaalt. Ja, en dat je dat in natuurlijk... spel met je omgeving doet. Terwijl daarvoor er veel duidelijkere regels dan, waren. En dat, dat de is future is geworden toch een, nu. Uh, althans, zo las ik het. Dat is dan wel een opdracht geworden, een last. Uh, het ik, is aanzienlijk ik, ik denk ik moeilijker. Je als ja. iemand dat vraagt. Ja, dat ik denk makkelijk. dat het net zo last is. Uh, ik denk dat dat um, uh, uh, verworven wordt, eigenlijk onbewust. Dat je daar, uh, je gaat niet Iedere dag uh, zitten nadenken over hoe zal ik mijn digitale identiteit nee. neerzetten. Nee, dat, gaat, dat gaat natuurlijk. Dat gaat in samenspraak. Pas Net als jouw rol ja. in de uh -huh. voetbalclub. In, um, nou ja, waar dan ook op jouw werk, hoe je tegenover je collega's manifesteert. Uh, ja, de eerste dag ben je misschien een beetje van. Oh ja, wat aftastend. Uh, uh -huh. Wat kan ik hier wel en niet zeggen. En op een gegeven moment ben je gewoon. Jezelf. Ja. Ja, In even, de, want, want over die sociale media. Wordt, de Arabische Lente hebben we beleefd. Zitten we zitten voor een deel nog middenin. Uh -huh. Er zijn mensen die zeggen. Ja, dat is, is begonnen de, juist door die sociale media. Zie je dat ook zo? Of was dat anders ja, ook wel geweest? Dat zou uh, kunnen. Dat de social media daarin een, uh, een rol hebben gespeeld. En, maar goed. Ik geloof dat dat niet meer tot de sociale media wordt gegaan. Ik maak heel veel gebruik van uh, internet om uh, op de hoogte te blijven van het, uh, van het laatste uh, nieuws. Dus mm -hmm. als ik ochtends in die bus zit... dan begin ik met uh, de New York Times. En uh, dat kon vroeger niet. Uh, en dat is fantastisch mm -hmm. dat ik die krant uh, online uh, kan lezen. En ik heb Amerikaanse weblogs uh, mm -hmm. heb, ik er, uh, heb ik op dat dingetje van mij uh, maar, zitten. Maar dus dat beschouw ik echt wel als, als vooruitgang. Maar ik wil me... Uh, afzijdig houden van het, van het werkelijk het oeverloze gelul en geleuter. Nee. Ja. Dat is zo. Maar daar gaat het denk ik ook uh, naartoe. Dat is ook een, wel een belangrijke uh, trend. Um, maar ik zie het omgekeerde, je... Helene. Nou, kijk, je, hebt, je krijgt heel veel van die filteringstools. En uh, weet je, de flipboards, de sites, de. Nou ja, Feedforward is een, ja, dat... een nieuwe Nederlandse. Maar en die, serieus maar die met... geven jou. Uh, kijk, uh, jij zegt, Jan, uh, je um, uh, bent blij dat je nu de New York Times en een paar blogs hebt. Uh, ik lees uh, dankzij sociale media uh, de beste informatie, de uh, krent uit de pap van duizenden blogs. Dingen ja. waar ik, die ik nooit in mijn boekmarks had gezet. Maar te ja. willen van dat programma dacht ik, laat ik eens even zien wat er aan... aan Binnenkomt hoeft over je, helemaal te lezen. Ja, maar ik was ik, nee, dat, dat doe ik al helemaal niet. Maar als <lacht> bijvoorbeeld Koningendag ja. en dan schrijven serieuze mensen als de, de, de, de commentator zal ik hem maar noemen Erik van Brugge: veel te harde wind, maar ook zon op relaxed Koningendag. Maar op Texel. Dat, dat moet er dus allemaal uit. Ad Koepi, mooie ja. Koningendag in Zoutenlanden. Dochter <lacht> Sophie en Iris winnen Zoutenlanden, kat. Talent show, Frits Wester. Ja, we het zitten ook zo, we, met zo sushi. Ja. we laten we zometeen ja. onder de lunch nog Mensen even doorpraten. Zijn geen we, nee. zit, we, ja. zitten hier, we zitten hier aan het eind van dit programma, helaas. En de discussie zal niet stoppen. Het zal nog heel lang doorgaan. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Helene van Lier, Jan Tromp, Franca Hummels. Uh, straks is er Stand.nl. Um, dat is een beetje een aparte stelling. België moet worden opgesplitst namelijk. En dat is een van die oude stellingen die we ooit hebben behandeld... in 10 jaar Stand.nl. Maar die eigenlijk nog wel steeds actueel is. Dus u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens